I'm <laughs> you Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen deals en co. Dag liefbed. zo wat is dat een tijd geleden zeg. Hoe gaat het met jou? Ja. En met Wim en de kinderen? Heerlijk meid. Die zijn alweer waanzinnig groot natuurlijk hè. Ja, ja dat zal wel zeg. Hebben jullie een deze dagen niet een groot feest? Oh, zo ik achter de rug. Twaalf van half alweer hè. Ja, het vliegt meid. Vertel eens, hoe was het? Gezellig? Oh, heerlijk. En van de wederzijdsen familie ook iedereen? Ja, nee, maar dat zie je maar zelden, hè? Dat twee van die grote families het zo verschrikkelijk goed met elkaar kunnen vinden. Gaan jouw vader en moeder nog steeds met die schoonouders met de tante? Ja? Wat leuk, hè? Wat zeg je? Ja, maar jullie bruiloft was toch ook wel zo'n geweldig feest, zeg? Ja? Oké, okay, meid, en nog van harte, hè? Ja, ik bel je nog gauw weer eens, hoor. Doei! Ach, die liefje met de wim. Twaalf en een half jaar gescheiden alweer. Oh. Kwestie van delegeren kunnen, uit handen kunnen geven, begrijp je wel. Niet alles per se zelf willen doen. Goedemorgen. Morgen, de Wille. Morgen. Oh. Oh. Jij ziet er trouwens ook weer bijzonder smakelijk uit, zeg jij, zeg. Waardering, hoor. Ja, dat Leuk, zeg, dat met dat hier, zeg, dat je weet wel. Hè. En dat zo, zeg, eh. zo, hè. Leuk, leuk, Ja. Schijnt leuk door ook, hè? Ja, niet te. En toch dat je zegt, uh, oh oeh, oeh. Oh. Smakelijk weer, hoor. Waardering, ja. Nou, nou. Ik moet er van blozen, zeg. Ja, ik zie het, zeg. Ja, ja. Schijnt leuk door met zo'n lichte blosterop, hè. Moet je vaker dragen als je bloost? Ja, waar had ik het over dan, hè? Over de kunst van het delegeren, dacht ik. Juist, ja, juist. Goed geformuleerd ook. Dit is een kunst, ja, zeer juist. En moet je kunnen. Iets aan een ander kunnen overlaten. Tot op bepaalde hoogte dan. En niet zoals Herburg, dus. Die geeft alles in handen. Die laat de mensen maar aanmodderen. En hij verdient er nog goud aan ook te smeerlopen. Nou, de personeel is anders gek op een hoor. Ja, die meiden kunst. Man of vijf secretaresses. Man of tien typistes. Het eerste wat hij nieuwe klant laat zien, waarachter zegt, daar treedt hij dat tuig op. glimlachje hier, daar, En de gecharmeerde stakker weet nog geen eens meer wat hij staat te kopen. Nou, tegen mij zeg jij toch ook van het verhellen? Er komen mensen, hè, even je beste beentje voor. Ja, dat delegeren, mm. voel je wel? Dat is je beste beentje uit handen geven. Niet altijd met je eigen poot willen niet nietwaar? Noem het geen verschil. Ja, dat bedoel ik. Delegeren. Erkennen dat een ander iets beter kan. Dat een ander uh, een beter beentje heeft. Neem Pol. Begenadigd architect Pol. Nou, dan ga ik toch geen huisje zitten tekenen. <grijgelt> Noem mijn medewerkers maar op. Nee, Veef. Nee, Veef. Aha. Nee, Veef. Nee, Steekt toch mijlen ver boven me uit op het gebied van... Lichaamslengte. Ah, je ja, hebt bijvoorbeeld... Dus daar delegeer ik dan die verantwoordelijkheden weer aan, begrijp je? Ja, welke? En dan, dan, dan, noem maar op, een nieuw peertje indraaien waar ik zelf voor op een stoel moet gaan staan. Ah! En meer van die kernpraatstukken delegeren dus, hè. Met die bloemen, ook weer zoiets. Moet ik ook niet zelf doen, moet ik overlaten, dat kan ik niet met die bloemen. Welke bloemen? Welke bloemen niet, alle bloemen. Hm, gaat niet. Nooit, als kind al niet, hè, dan was ze jarig het mens. Moe, dus moe biels, hè, kocht ik een plant voor de van warm <laughs> maar nog voor ik uitgefeliciteerd was, zag je alleen het puntje nog. Van die plant? Nee, van de neus. Opgezet dus, hè, het hoofd. Kwestie van opzet, kwestie van allergisch zijn. Hè, voor die rokplant dus, hè, zo'n hoofd meteen. Terwijl ik zo stond te zoenen, waarachtig, hè. Of ik er stond op te blazen, zeg. Elke verjaardag weer raakt. je jij dan ieder jaar zo'n plan? Ach, ja, hoe lang onthoudt uw kind? Ik en Bloemen, wat wil je? Ons bruidsboeket. Doe me je bruidsbloemen, precies zo. Was je vrouw er ook allergisch voor? Onherkenbaar. <lacht> zo erg dat ik denk, ik zeg er nou wel ja tegen, hè. En daar zat niks menselijks meer aan hoor. Die heeft de sluier maar ineens afgedaan zeg. En dat zette maar op, hè. Het zal je witte brood maar wezen. Dat bleef van het rijzen zeg. Daar werd je bang van. En de bloemen van mij dus, hè. Bang? En nee, allergisch ook. Als ik er alleen maar naar keek zeg. Opzetten? Okay. Nee, afvallen. Die meis bruidsboeket zeg. Het regende eraf. En dan sta je dan in de kerk, hè. Bloemetje af. Ja of ze de gaar had gewonnen en nou heb je dus ook weer iets met bloemen aan de hand begrijp ik nee nee nee nee, nee dank je wel te gedelegeerd hoor het bloemengirl zo ja. ja ja ja ja ja je weet wel de optocht straf, ja wat leuk zeg ja. daar beginnen ze hier ook mee hè? ja verschrikkelijk hoor en alle grote bedrijven hebben een eigen inzendingen ja, ja, gegeven, ja, ja, ja. met uh, prijzen en zo aha die hebben we zo goed ook gewonnen hoor zeg, ah. Dat is het ideetje hè, dat is het enige wat ik er dan aan gedaan heb hè, het ideetje. Voor de rest alles in handen gegeven aan boelieboon, boelieboon, ja, nee, 1 dan Paul en zo hè. Maar uh, moet je er dan niet bij zijn nou? Ik, nee nee nee nee, dankjewel zeg. Ik blijf liever een beetje vandaan bij die bloemen zeg, voor er een ziekte in komt. Nou, kom kom. Nee nee nee, nee, nee. moet je maar even in mijn tuin komen zeg. <laughs> dan komen ze uit Wageningen naar kijken. Dat is daar een begrip tuin in Wageningen. Die hebben schimmels naar me genoemd. Nou, ja, die stoet komt hier straks toch langs en dan kijk ik wel voorzichtig even om het gordijn heen. Ja, Heel. zeg, vertel eens hoe ja. u, uh, ziet onze wagen eruit. Ha, ja, ja, ja. Eerste prijs, hoor. Maar ja, je moet er maar even op een ideetje komen, hè. Wie bedenkt een pyromaan? Ja, ja. En wat? Een pyromaan. Zo'n stenen puntenhoofd, je weet wel, hè? uit Egypte. Uit Egypte, zo'n ding van bloemen. En van bloemen dus dan. Ja, hè? natuurlijk. En dan meteen, maar de duurste, hè? niet van die stinkende nazis en rozen, nee. Kampergulje. Meteen. Oh. En dat geurt. Ah, zeg, begrijp ik een uh, Pyramide van Kamperfoelie. Ja, goed, goed hè, goed hè. Uh, het knapste bouwwerk aller tijden. En uh, voor een eenvoudige aannemer moet je rekenen over treffende symboliek geschrokken, We doen niet minder. <laughs> Had je Pol en het kind moeten horen zeggen. met meteen die twee. Dat was meteen van uh, de. Morgen chef. Goeie. Goeie, cv. Morgen Pol. Alles kits met de kar. Stoet is in aankomst. Ah, ah, ah doet u zijn aankomst, te Helle. Wat ruik ik? Ik geloof waarachtig dat ik hem al ruik. Eh, uh, dat uh, zit in onze kleren, chef. Zeg je nu wel lucht? Ja, op de duur geen pretje, Kraap. Nou, hebben dan dagenlang in gewerkt, de Helle, die twee. Aan <lacht> nou, de kar. En dan ruik je dat niet meer, hè. raar luchtjes, zeg. Ik, ik vertel te Helle net... ...hoe enthousiast jij was, Paul, toen ik met dat idee te kwam. Weet je nog wel? Weet je, weet je nog wat je zei? Ja, chef. Nou, toe dan. Ik zei uh, rare kronkel wel, chef. Chef. Ter helle, rare kronkel wel, chef. Paul hier. Uit zich wat moeilijk, de man. Drukt zich wat onbeholpen uit. Want dan bedoelt hij iets heel anders hoor. Hè, Paul. Nee, chef. Hier. <laughs> Hetzelfde weer, nee chef, terwijl een ja chef bedoelt, maar jij Paul? Uh, nee chef Nee chef, lees ja chef Nee chef Ja Paul Nee chef Zeg één keer ja is voldoende hoor Paul Ja chef ik stink, ik stink mijn jas uit van het vullen, zeg Ja, precies, nee weet Wat zegt hij eigenlijk, ik, ik, ik versta hem een keer, niet. zegt, geef het... Die ook, hoor, te helden, die stond ook voorheen te trappelen. Eet? Ja, ik vond het wel een dijk van een idee. Ik... <lacht> Lekker le le le dik en zo, weet je wel. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, dat bedoel ik uh, hoe, hoe bedoel je? Nou, tussen de consumentenbeswendelaars cool met hun foze kapitalistische bloemenkerretjes. Dan en op al zo'n lekkere alternatieve slaven oproert, ja, ja? Ja, ja, ja, dat bedoel ik. Wat bedoelt hij? Wat zegt zich verstaan? Wat, wat bedoelt hij? Bedoel ja, ja. nou, hij had dat niet van u verwacht, chef. Dat oh. progressieve, had oh, nee. een behoudende ontwerp van u verwacht, die knaap. Ja, nee, nee, ja, Bielse, hè? Bielse, ja. Stel ja, je altijd weer voor een verrassing. Ja, Boel trouwens ook, chef. Boel Boon. Boel Boon, ja, hè? Boel. Boon. Ja, boel. die zei ook meteen van, jee, chef. Ah, ah, ah, de ja, help! Boel zelf, jezeg. Is uh, dat de ontwerper van je wagen? Uh, nevenontwerper dus, hè. uitgaande van mijn basisgedachte de piramide. Ja, met uh, nog een paar lui van het honkli. Ja. Hebben daar een boel werk aan gehad, die kerel, chef. Waardering vol waardering, ook enthousiaste ga je. Ja, wat dacht u, chef? Wist ook niet wat ze hoorden, hè? Uh, dat, uh, dat was meteen van, jee, Koen, wat een geflipte kever is dat, zegt die knuppel van Biel. <laughs> Zoals ze dat dan zeggen, chef. Waar ik doorheen kijk, Paul, wat een geflipte kever. Lees, wat een fijn mens. Nee, chef. Nee, chef. Lees, ja, chef. <laughs> Ja, dat is prettig hoor, delegeren hoor, Terelle, aan die mensen. Ja, ja. dat dus jullie jullie een hele heis aan gaan hebben, hè? Twee, twee nachten lang, Lien. Wij dachten dat wij stingen te vergassen, eerlijk. Ja, ja. wat wil je zeggen? Dat is bedwelmend hoor, dat geur. En, uh, en je ogen, chef. Ja, ik weet het, Paul, voor een blindende pracht. Het publiek zal niet weten wat het ziet. Nou, we hebben ze net even van start zien gaan, maar uh, de mensen huilden eerlijk. De hè? <laughs> mensen huilden, je hoort het. En eerlijk nog wel. Ja, een stoet kan elk ogenblik de hoek omkomen, chef. Hè? Huh? denk dat. Nou, maar aan. Ga er aan, hè. Neem Vreemd luchtje hangt hier toch, hè. Kom op, ja over Ja, Roger Chef. Ja, ja dat is de, de postharmonie, Harmonie chef. Oh. Kijk, daar hebben ze in het nieuwe uniform, ziet u wel. Oh, kijk, kijk. Daar komt de eerste, Oma. Waar, waar? Oh ja, oh, kijk, dat is de eerste. Waar oh. hoor. Oh, leuk gedaan, Chef. Leuk effect nog met die roosjes, hè. Wat stelt het voor? Het, is het uh, sprookje van duizend en een nachtje, Met die zeik, weet je wel. Hey. Uh, die, ik zei die zeik Jeroen Hé, hey, Nee, hey. Haroun hey. al rashid knaap Oh, oh prachtig zeg oh. met zijn haren, hè. Veel schoontje, die meisjes. Oh, eerlijk zeg hoor, de vooral, hè. Smakken vooral voor die, die Ruik je Ah ze? oh, zeg, dat is een goede tweede volgens mij voor een leuk kleedje ook. Hebben die meisjes leuke, lekkere kleedjes, hè. Schijnt leuk, hoor. Goed, zichtbaar en toch, dus eh, Kijk, eh, kijk, ze wuiven overal. Ja, ja, even terug zwaaien terugzwaaien, mensen. handen. Even nou, weet je, Ben. Hallo! Ja, kijk jij maar uit dat je ogen niet uit het raam gevallen zijn. Ja, ja, ja, dat bedacht ik zelf net ook, T.V. Nee. Ik bestond de man hier die zegt geen buiven, maar. Hallo, schatten. Ja, dat zijn meisjes van het honk Oh ja? Maar hier hoor, ziek spullen. Ja, we hebben zelf een paar elfjes op onze te zo. Hij oh. verrij nee, nou niet alles even jongen. Oh ja, zeer is goede gedachte voor. Elfjes rond de piramidje. <lacht> nou, dan hol ik wel even naar beneden, straks hè? <lacht> ja, dan krijg je straks de dansen van de gouden golf. Of hoe heet dat bij die Egyptenaren? Ja. Een kromedoris of een kameel of zoiets. Nee, nee, dat zou de chef twee bulten moeten hebben, Graaf. Ik heb helemaal geen hoor. Nee. Dat, dat is je portemonnee, Koen. Ja, ja, dus Koen, buik dan maar liever naar die kinderen. Hallo, schattig schuilkool. Ja, en die shank zeg, die is ook prachtig, hè, met die baard. Ja, dat is Jules niet. Oh, ja? Oh, wat leuk, zeg. Dag, Jules! Ik ben Jules Liebbel. Jules over. omen. Doei, Ja, alsjeblieft, zeg, alsjeblieft, hè. Geef gebruik naar die ordinaire troep, nee, dat is nou weer meer typisch En zuur met de meiden weer. Ah, kijk, wat, wat, wat ze gooien roosjes in het publiek. Ja, stuiver de Wat ook. Banaal soorten zaken doen, hoor. doppeltje koer op de seks Ja, dat, dat, dat zei Boelie Boon ook tegen het hè? Toen Jules dus om die meisjes van ons kwam, des duivels hoor, boel. Ja. Hij zei: Jules, joh, ga jij op taxi tak zitten met je ja. rotte liberale sprookjesbrik. Maar ja, die meiden die willen daarvan, hè. Ja, dat zal het niet willen, dat paars gaat Ja, rijd maar door naar beneden hoor, met je meisjeskaart. Van duizend en een in het ja, zijn. Ja, is zijn nog tegen Sul. Hij zegt, jij, jij zou als een voorbeeld moeten nemen aan die rode wielers. Uh, het grote wiel, daarom ja, roept altijd het grote wiel de balook. Ja, wat is het prettigste verkeerde de dat Ja, wat heeft dat daar, wat daar aan te wat is ja, een Dat Stijl, dacht ik. Ah, oh, ja. Ja, het is allemaal bloemen, dieren, oh, ja. een olifant. Oh, ja. oh, ah, wat is dit? En zee, is het oh, ja. Ja, oh, daar, is te mooi. het leuke vogels daar. Dat wat bedoel ik dan met niveau? Ja, het dus bedreigde wilde. Oh ja. Ja, verzinnenbeelding van het bedreigde wild. Is oh, Ja, zo doen we Zie je meteen, hè? -de -de. De mensen? De, de moord op de olifant in Afrika, dus hè? De uitstervende buizer. De... Het de zeehond, het bekende drama Ja, ja, ja, als je de patent uit die we zijn op is wel toch maar niet gekort. Waardering hoor. En niks van de horenbloze meiden. genoeg ook hè, kijk maar even. Nee, dit, kijk eens, kijk eens hè. Keur. Keur. grijze dame met uh, de vogels. Nee, dat mag er een koek hoor. Van wie ook weer zei je voor deze inzending? Van uh, collega Bosraafje. Nee! Ja. Zeg, zie je dan niet dat, dat je vrouw is? Ach Uuuut, Gees. Kees de grijze Gees. Kees moet zijn grijze Gees weer aan wagen, hoor. Nee, maar dat kan toch niet zeg. Dat kan je toch niet doen, dat kan je niet maken zeg. Nou, dan, daar gaan we toch een beetje op schaven hoor. Nou, dan moet je dan toch niet zo Want om met Kees Bosch af, Als de grote wilde Als hij een koe ziet, begint hij te tanden. eerlijk. Ja, Paul, maar blijven wij nou? Ja, dat is Nou, doen. hoe kan op, moet het heen, chef? Ja, nou, moment nog, moment. Nou, dit is gewoon de Ja, Ik Ja, oh nee, dat is een eterslucht. Ja, bedoel je mijn neus. Oh, dan liggen er weer een paar op die hete de uitlaten te bakken. Ja, mogelijk Wat Bedoel je, we, we, we, een moment mensen, dat kom niet dan. Wat is dat, wat is dat daar nou, Paul? Dat malle mensen daar, wat moet die daar? Stuur het dus weg, en zo? Nee, nee, nee, dat, dat is onze... Sphinx, oma, oud. Ja, dat is een van de dames Peterplas, hè. Die, uh, deed dat meteen, hè. Die deed dat meteen, die rol van de alternatieve Sphinx. Die deed je van Boe Boon zelf, dus. Uh, ja, maar, maar ik, ik dacht altijd dat de Sphinx niet van weer was een vol, eh, uh, ondergrondelijk en zo. Geen raar dansend oud niet bedoel ik. Nee, nee, nee, alternatief weer dus, hè. Oh. Dat, uh, dat taboe doorbreken nou juist, hè. Socialiseren, zeg maar. De bozaardige macht van die hoge priesters naaktstellen, weet je wel. Naaktstellen. De wijsheid tot het volk brengen In de zin van een sfinks is maar eens. Vingers, weet je wel. Ja, oh, ja, op oh, die manier, ja, geestig hoor. Ah, ah, ah, ja. ja, zij strooit daar dus al schertsend wel degelijk haar wijsheid rond oh, Ja, Uit het rode boekje voornamelijk, dus. hè? Huh? Oh, oh, ja, schertsend als grap, hoop ik. Oh, kijk daar. Oh, wat leuk. Wat zeg. Wat stellen die voor, gro De grote rode Oh, dat zijn nou onze elfjes, oma. Oh, de deuren. de elfjes. Elfjes. Voilà. Vol. Elfjes met een baard, Paul, Het is maar een praat hoor. Ja, onze meisjes waren helaas al door Jules gecontacteerd, chef. Maar dat leek Boeri nou juist een mooie gelegenheid om ook deze valse sprookjesmystiek een radicaal af te bouwen, chef. Oh, het alternatieve elfje dus weer, hè? Ja. Hoe het ook kan dus. Ja. Wat staat er nou op die borden die ze daar dragen? Ja. Zag rust. rust. Oh nee, nee, de lopen ze even verkeerd, Link. dat moet rust. Zag bezig, hè? Rust, Wat Waar slaan nou weer op? Ja, dat staat op de andere dame peperplast, chef. weet nou? Onze mummel. Nee, onze mummiekraf. Maar wat, wat, wat, wat, een dame peperplast? Wat, wat, als mummie? Ja, het blijft een graf, hè? Het is maar wat je een graf noemt. Nee, een graf, chef. Pyramiden. koningsgraf zoals je weet. Grote, grote. Ja, van die varaoos, weet je wel. Ja. Toeter Jan Amok zo. Nee, Toet-Ank-Amon, knaap. Toet-Ank-Amon. Ontdekt die 1922 16 Tom. Ja, ja, nou dan had je wat mij betreft wel eens eerlijk kunnen ontdekken. Bo, wow. dat hij daardoor de stad loopt te crossen met een kerkhof op elkaar. Uh, jij zegt die dingen altijd zo bro. Wat? Zeg dan van met een praalgraf op mijn praalkar? dan heb je tenminste nog een kans op de prijs voor de ongelukkigste deelneming. Oh, oh kijk, is dat maar? Dat is eerlijk, zeg, een peperplast die je voor leent. Nou, het scheelt uh. ons een heleboel smink, eerlijk. Dat dus uh. wordt ze nou geslagen of zo? Ja, het symbolisch lied, dat is weer die opstand en slaven tegen hun overheersers, hè? Moedig hoor, en een mummie slaan. Moedig, het stinkt hier iets, jongens. Je begint hier iets te stinken! Ja, ik ruik ook iets! Nou ja, dat wordt dan straks wel anders hè, Als de piramide voorbij komt, hè. Dat, dat geurt hoor, die kampervoelje. O oh, jeetje, wat, uh, wat zei u, Chef? Wat, wat zei, niet? Uh, zei u iets? zei u kamperfoelie. Ik ben ja. O oh, jeetje. Hé, nee, joh, is dat een uh, misverstand soms? Dat geloof ik wel achtergrond. Dan heb hij kampervoelie gezegd. En ik heb kamperuitjes verstaan. Hé! Oh, nee. Ja, je, een paar honderd kilo uien op die kan gewerkt zijn. Voor een habbekraat, hoor, van dat doorgedraaide spultyp. Ja, de beelding van het wereldprobleem weet je wel. Oh, maar, maar. wat? ze elders naar zouden snakken, daar sturen wij onze De verhaal. Lagen mee op, feitkraam, grootte Spanje. De, Spans, ja. de een piramidje, een hoop uien, na joh. Ja, oh, kijk daar ook, daar is hij daar ook. Nou, daar dan. Oh, daar? Oh jeetje, klasse puntje. Hij heb iets op zijn puntje. Ja, ja, dat heb ik jullie wel rentig oh. nog gezegd, kraak. Oh. Ik zeg toch, hou wel rekening met het viertuk, Waarom niet? Oh jeetje. Organisatorische foutje. U ziet het resultaat. We doen het tappen, dat zat waarvoor dat die duiven de kadet daar Nee, nee dat zijn er die rottige brommers toen. Lijkt mij ook nou, rust op vier bromfietsen dat bouwt toch, op je wel, Onder elk hoekpunt van dat gaa's en frame een bromfiets met een van die knapen van ons erop dus. Ja, en dat probeert elkaar weer in te halen, zie je wel. Dat zit ingeboren hè? dat sportieve. H.C. Het woord is H.C. Oh kijk eens, het lijkt wel op het publiek op de vlucht gaat, Ja, men huilt. Het zal geen ontroering wezen, maar het volk weent. Nee, maar zeg, waar gooien die jongens nou mee, toe. Ja, dat is het demonstratieve karakter weer van het spul Het verdrukte volk dat de keten het, ketenen het verbreekt, weet je wel. Ja, zo in de zin van de stadskerioeljaars, hè. Die dan de zwijgende meerderheid een ui voor zijn malle hersen schooit, je? Zie je wel allemaal? Nee, maar ook. ik... Ik zie wij dan weer. Gelukkig, mijn zak doet mijn ogen. Het slaat op m'n ogen, de praalwagen slaat op m'n ogen. De piramidje besturen uit je volgens mij. Ah, daar Rinneman, als je het over een ui hebt. Eh, uh, vrienden, we brengen Wienkongor morgen. Ogen, een zakdoek. Ja, die is er, schat. Ik verwind je even door. Waar, waar? ik zie niks. Ik geef even, ja, u. spreekt met de uienboer zelf, zeg maar. <lacht> ja, een bielt hier. Ja, meneer Rinneman, bijzonder zal ik dat u even bij... Be u bent benaderd vanwege door wie, zegt u. Ah, vanwege het Corso Comité, ja, ja. Wat je nu, wat je nu, hè? En dan vraag ik u op uitleg. Nou, oh, kijk, dat vind ik graag even geven. Even met tranen, wacht nu even. Ik huil namelijk even. Dat is namelijk een kwestie dat ik en bloemen weet je wel dus. <applaus>